Het pensioenakkoord lijkt er dan toch te komen. Werkgevers waren al voor. In de Tweede Kamer is er sinds deze week een meerderheid voor. En nu is er ook voor het eerst binnen de FNV een meerderheid voor het pensioenakkoord. De Bond voor de Bouwvakkers, FNV Bouw, is van het nekamp overgestapt naar het ja-kamp. Dat besloten ze vanmiddag in een vergadering met de leden. Voorzitter John Kerstens van FNV Bouw, wat heeft u doen overtuigen? Goedemiddag. Nou, Goedemiddag. Uh, wat uh, onze mensen heeft doen overtuigen... dat is dat er de afgelopen week nog een aantal concessies zijn gedaan...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 ja, als je straks langer moet gaan doorwerken, niet als gevolg van het pensioenakkoord, maar omdat het nou eenmaal aan de orde is, je er uh, sinds de nieuwe afspraak van deze week ook een bonus voor krijgt, om het zo maar te zeggen. En die combinatie van die factoren, die brengt die fatsoenlijke AW dichtbij. Wat is de moeilijke discussie met de leden? Nou, met onze bondsraad uh, hebben wij die discussie gevoerd, dus dat is ons parlement. Hè? Dat zijn ja. bouwvakkers, schilders, stukken doorzeggers uh, gewezen uh, bouwvakkers was het een uh, lastige discussie omdat wij uh, van FNV Bouwen en zij dus ook ontzettend graag het verschil maken voor onze mensen. En het liefst tussen hartstikke mooi zonder ons en fantastisch dankzij ons. En dit was natuurlijk een discussie van uh, hartstikke slecht zonder ons ja. en fatsoenlijk uh, dankzij ons. Het wordt er allemaal niet mooier en fraaier op, maar gelet op de omstandigheden en gezien ook het feit dat er een alternatief ligt te wachten wat een heel stuk broeder is, uh, hebben de mensen uiteindelijk gezegd van hier kunnen we, hier moeten we ja tegen zeggen. Ja, wat was de, de stemverhouding?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 Uit de politiek klinken positieve reacties op het besluit van FNV Bouw. De PvdA is opgelucht, zegt fractievoorzitter Job Cohen. Ik ben daar blij om. Uh, zij hebben daar uh, uh, over geaarzeld. En de eisen die wij hebben gesteld en die door minister Kamp uh, zijn overgenomen... die hebben uh, belangrijk, denk ik, bijgedragen aan het feit dat zij nu hebben ingestemd. Hoe belangrijk is het voor de Partij van de Arbeid dat FNV Bouw nu ook ja heeft gezegd? Uh,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 Begeeft u zich niet op glad ijs, want een belangrijk deel van de achterban van de Partij van de Arbeid... die begrijpt er niks van dat de PvdA dit, de verhoging van die AOW-leeftijd steunt. We hebben al in een veel eerder stadium gezegd dat die verhoging van de AOW-leeftijd uiteindelijk na 67 jaar, dat we dat steunen. Afhankelijk van de vraag met welke voorwaarden dat werd omgeven. En natuurlijk hebben we heel goed bekeken of wij vinden dat wij dit kunnen dragen. En dat is onze eigen verantwoordelijkheid die we daar hebben genomen. En waarvan wij zeggen, met dit akkoord en met deze voorwaarden die nu door de minister zijn overgenomen, ligt er een akkoord waarvan wij zeggen, ja, dat kan op deze manier. Joop Koen was dat in gesprek met verslaggever Wilco Boom. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser.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 Bij de herdenking van de Slag om Arnhem... hebben parachutisten veel last gehad van harde wind en bewolking. In totaal sprongen vandaag duizend militairen boven de Ginkelse heide. En dat gebeurde ter herinnering aan 2000 geallieerde parachutisten... die daar in 1944 werden gedropt om de Arnhemse Rijnbrug te veroveren. Maar vanwege de harde wind en bewolking... ging het niet helemaal goed bij de dropping vandaag. Vertelde woordvoerder van de gemeente Ede. Er zijn uh, uh, circa 10 uh, para's uh, gewond geraakt. Uh, sommigen hebben behandeling nodig in het ziekenhuis. Maar als je berekent uh, dat er duizend paara's zijn gesprongen... Uh, over een half uurtje is, is er nog een massa erop in, maar in totaal komen we op duizend... Ja, dan valt het misschien ook alweer mee. Maar uh, uh, ja, tien gewonden. Ja, een aantal van hen heeft botbreuken opgelopen tijdens de landing. Nog één keer de hoofdpunten uit het nieuws. FVV Bouw stemt in met pensioenakkoord. De PVV is teleurgesteld over de Griekenlandbrief van minister De Jager. En EU-beraad Europese crisis levert weinig op. Verkeersinformatie bij de AWB Den Haag, Kees Kwaks. Files op de A1, Amsterdam richting Amersfoort, 2 kilometer tussen Diemen en Muiden. Op de A1 richting Amersfoort, door werkzaamheden 4 kilometer tussen Gooimeer en Laren. Er stond een vrachtauto in brand op de Ring van Rotterdam, de A15. Richting Rotterdam vanuit Europoort staat er 3 kilometer. Richting Rotterdam bij IJsselmonde is de rijbaan maar beperkt tot twee rijstroken. Er staat ook 2 kilometer bij het knooppunt Ridderkerk. Op de A27 vanuit Breda richting Gorkum staat tussen Hank en Werkendam 4 kilometer. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het vervolg van Langs de Lijn. De Peugeot 107 met airco is tijdelijk zo ongelooflijk voordelig. Als u de prijs hoort, bent u verkocht. Want hij is nu al verkrijgbaar vanaf 6... ...euro. Hé? Hey? 6.000... ...euro. Wat krijgen we nu? 6.400...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 En dan zijn langs de lijn met de voortzetting van het sportforum... dat voor de heren hier aan tafel een ruwe onderbreking is... van de discussie over Ajax. Die dus zegt, uh, gaan stoppen. Want het heeft geloof ik nog twintig minuten uh, geduurd. Uh, nee, dat kan niet, tien minuten in ieder geval. We gaan het wel even over Ajax hebben... want we gaan richting de Champions League. 0-0 werd er gelijk gespeeld tegen Olympique Lyon. Volgens trainer Frank de Boer kreeg de ploeg Ajax dus daarmee te weinig. Nou ja, als je een goed begin wil hebben... dan heb je zeker twee punten verloren...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 Nee, ik vond het niet. Ik vond Lyon veel beter. Uh, we hoorden net Frank de Boers. Die zegt knullige fouten bij ons. Ja, dat zeg, die, zegt die coach van Lyon ook precies hetzelfde. He, dus dat is weinig, zeg, weinig zeggend. Ze hebben wel kansen gehad. En waar bijna niet over gepraat wordt, is die kopkans van Soleimani. Dat was eigenlijk de grootste kans natuurlijk. En uh, ze hebben twee punten verloren. Dat houdt al bijna in dat hij zelf denkt dat ze niet meer in de volgende ronde komen. Want als je in de volgende ronde... was al moeilijk genoeg. En nu heb je al twee punten minder. Hè? Ja, op de grote eind ligt er al uit? Nee, nee. Even je microfoon voor je mond. Ja, ja. Ik, had, uh, ik had eigenlijk hetzelfde wat Ton had. Op een gegeven moment denk je in het begin van... Hey, dat, uh, als er een call valt, dan, dan, dan gaat het de goede kant op. Maar op het laatst uh, ging je toch denken... nou, ze moeten gewoon zorgen dat ze de eerste wedstrijd niet... Uh, niet verliezen, maar dan loop je de rest van, de, van het toernooi loop je achter de feiten aan. Maar dus ben je het eens wat Ton zegt? Van, ja, de kans is zo groot dat ze het nu door dit gelijke spel niet gaan halen. Nee, nee, want ik, uh, ik vind het heel belangrijk dat Real Madrid bij Zagreb gewonnen heeft. De 0-1. En Ajax speelt, speelt de laatste thuiswedstrijd tegen Real Madrid. Dat kon wel eens een sleutelwedstrijd worden. Omdat Real op dat moment wa waarschijnlijk al geplaatst is. Ja, Ik kan me herinneren dat dat de vorige keer ook zo was. De beroemde wedstrijd met de rode kaarten die gepakt werden. Toen was. Maar ja. er werd volgens mij ook al ja. geplaatst. Uitslag ja. staat mij... Was niet 0-3? Ja, 0-4 of 0-3 of 0-4? Ja, zoiets, ja. Ja, ja, ja. ja. ja. Dat nee, maar, maar dat, dat, even in het dat, Het feit dat, dat Zaken het verloren heeft... Uh, ja, dat... dat uh, en die moeten nu naar Lyon toe. En als ze die weer verliezen... Staan ze, blijven ze op 0 punten staan. Dus uh, ja, ik... Uh, niet verliezen, dat is belangrijk. Dat is, daar is Aijs in geslaagd. En het had, verkeerd, dankzij Kenneth Vermeer, die toch een paar goede reddingen had. En één en van de vier ploegen in de pool heeft de thuiswedstrijd verloren. Dus ik, ik vind dat het toch wel uh, de boel nog redelijk open is. Mark Lammers? Ja, het is nog steeds een kans. Want ik denk ook dat ze uit uh, ook punten kunnen pakken. Uh, ik denk dat de Aijs er heel anders voor staat dan vorig jaar, begin van het seizoen. Uh, dus, dus er staat een heel ander team, die denk ook in Bennebeu daar uh, als ze echt. Uh, op elkaar uh, ingespeeld zijn, wat het dadelijk natuurlijk ook nog is... als dus ze een paar keer in wedstrijden spelen, dat ze daar ook nog wel een punt kunnen snoepen. Dus, dus uh, nee, het is niet over. Boylussen in de basis. Wat vinden jullie daarvan? Mooi. Dan, nou, uh, ja, nee, nee, ja, oh. wel, Ik vind het wel in de lijn van Frank de Boer passen. Het is een, uh, je weet dat de Fransen met twee spitsen spelen, dus je, je, je krijgt ruimte achterin. Nou, dan heb je een jongen nodig die naar voren voetbalt. En... Uh, en ondersteunend uh, richting de aanval in het middenveld uh, functioneert. Hm. Dus dat, ik vond het een... Ja. En je geeft talenten kansen kans, dat is in de lijn van de nieuwe visie. En, uh, en ook tactisch gezien. Over, over uh, uh, iemand een kans geven gesproken, uh, Boelekin. Had hij eerder moeten komen of had hij helemaal niet moeten komen? Kijk even naar Mark. Nou ja, of die eerder verlaten, dat weet ik niet. Ik vind een, een leukere discussie, uh, Theo Jansen, uh, op die positie. Ja, nou, daar kom ik ja, zo op, nee. uh, maar ik ga even nou, over het bollikin, onderwerp. Dus ik ja, kom zo, Theo m, Jansen, maar in. Of niet, of niet, nou ja ik, uh, ik ben, ah, ja, ik ben wel fan van uh, zich op, op die spitse uh, positie. Dus ik uh, vermaat die langer mogen daar mogen staan. Ton? Uh, ik heb daar geen mening over, over technische zaken praat ik liever niet. Want dus ook niet ik... over Theo Jansen? Nee, of in algemene zin. Maar ja. niet over Theo Jansen oh, ja. ook. Ja, maar, maar ja, ook. Dat wil ik even aan Mark voorleggen. Theo Jansen, wat vond je daarvan? Ik vind dat hij op die positie... kijk, Je gaat uit van, wat is de kracht van mensen? Hè? Hoe wil je spelen? En waar zit je excellerend vermogen? Nou, als ik kijk naar die positie van Eriksen en uh, De Jong spelen, dat zijn spelers die su supersnel met een creatieve actie maar ook zelf in, met loopvermogen in, in het strafgebied kunnen komen. Zo willen ze spelen. Waar is uh, Theo heel goed? In de passing. En dus eh, vrije trappen, passing, hoekschoppen. Nou, die vrije trappen, passing, kan hij ook vanuit die positie doen. Ja, en leid, eh, vanuit die positie krijg je wel veel passing spel. Nou, hij is niet de speler die diepgang gaat en meters maakt... zoals Eriksen en de Jong maakt. Dus ik vind het juist van Frank de Boer heel slim... dat hij juist het excellent vermogen van die spelers... op de goede plek heeft neergezet. Dus ik, ik, ik vind dit de ideale opstelling. Ik, vind, eh, ik snap niet waarom er zoveel commotie is. Hij is goed in de passing, dus, de, dus daar moet je hem ook dan voor gebruiken waar hij staat. Soleimani is er een tijdje uit... Hemstring blessure, is gebleken nu, uh, misschien zelfs vier weken eruit, uh, Jaap. Misschien heb jij al laatst ja, nieuws eruit. Het, het aardig is om um, even terug te komen op de beslissingen uh, over de positie van. Maar even over Surumani, is, ja, het, nee, is nee, het vier nee, weken? Nou, ik, ik, ik heb begrepen dat het inderdaad een tijdje gaat duren. Ja. Maar het interessante is natuurlijk dat. Ik had een beetje de indruk de laatste tijd. dat Frank de Boer tegen een luxe probleem aanliep. Ik ben benieuwd wat de, de twee coaches ervan vinden. Dat op een gegeven moment aan het begin van het seizoen start je met een ploeg. Je, je traint met ze, je, je komt dichter bij elkaar. En ja, dan komt er op een gegeven moment een punt dat je, dat je een beslissing moet nemen... waarbij iemand die denkt dat hij in het basisteam thuis hoort, gepasseerd moet worden. Normaal los je dat op door blessures of door schorsingen. Maar nu is het eigenlijk een situatie dat dat... stel dat je bijvoorbeeld, zoals op een gegeven moment vorig jaar speelde... en ook wat het lijn van Cruijff is, van uh, in de, de, een middenveld in de punt naar achter. Een verdedigende middenveld, dus een Eno of een Anita. Nou. Dat is een speler die kan je gewoon zonder, zonder dat hij veel gaat discussiëren... kan je die op de bank gaan zetten. Maar nu zie je eigenlijk dat hij moet, hij moet de keuze maken. en moet Of Soleimani moet eruit, of uh, Stiklersson, of uh, Boerrichter. Ja, en hij laat ze dus allemaal uh, voetballen. Nu valt Soleimani eruit. Dus ik denk dat ineens, dat is voor hem wat, wat meer... Het zou mij niet verbazen... Maar hij is er blij mee waar je bij nou, bent. Nou, ik, ik het zou mij niet verbazen dat Anita nu in de punten achter gaat spelen... en dat... Uh, Theo Jansen gewoon links half komt te staan. Zoals hij bij Twente speelde. ja, nou ja Kijk, je hebt nauwelijks een luxe probleem. Met Van Marwijk wordt dat ook wel gezegd. Vaak zijn er al blessures, dan heb je het sowieso niet. Maar het is werkelijk een luxe, omdat als er blessures zijn... dat je een even sterk elftal altijd op de been heeft. En dat hebben anderen niet. He, dus luxe probleem ja, zie ik helemaal niet zitten. En uiteindelijk, kijk... Als een speler mokt, zal ik maar zeggen, het er niet mee eens is. Omdat je allemaal goede spelers hebt. Dan hadden ze dat met de contractbesprekingen moeten zeggen. Ja, dan, ik wil altijd spelen. En als ze het niet gedaan hebben, heeft, heeft de coach het makkelijk. Jongen, jij gaat aan de kant staan. Mark? Ja, nou, je mag wel balen. Maar daarna moet je weer in het teambelang uh, zo Dat de rest van de spelers uh, uh, positief met veel zelfvertrouwen erin gaan. Dus je moet zelfs je collega's nog uh, aanmoedigen en helpen. Uh, want je wil als team winnen, dat is wat je op het begin van het jaar met elkaar afspreekt. Dat het gezamenlijke doel is, uh, we willen die wedstrijd winnen. En ja, dan kun je teleurgesteld zijn als ik je niet speelt. Maar dat verbaast me ook dat uh, daar constant toch weer naar jezelf wordt gekeken. Van ja, maar dan speel ik niet en ik wil dat ik speel. Uh, dat mis ik nog wel eens. Het, uh, het teambelang gaat niet altijd voor het individuele belang. En ik uh, ja, denk ik dat heel veel vo voetballers daar uh, best een stukje winst in kunnen maken. Om met elkaar dat doel te halen. En dan heb je 14, 15 spelers van houden. Nog een paar opvallende uitslagen. Mario Been speelde met uh, zijn nieuwe club Racing Genk 0-0 uh, een punt tegen Valencia. Als je natuurlijk tegen zo'n ploeg speelt met zoveel kwaliteit... en dat maakt het niet uit wie ze erin brengen of wie ze eruit halen... dat is een, gewoon een topploeg. Dat zie je ook aan, aan de manier van spelen. Ze hebben een paar middenvelders die altijd in beweging zijn... en altijd aan speelbaar zijn. Ze wachten op hun momentje. Nou, gelukkig hebben ze die niet gekregen vandaag. En, uh, hun hebben wat mogelijkheden gehad, wij hebben wat mogelijkheden gehad. Dus al met al uh, ja, moet je zo'n punt koesteren. Mooi resultaat voor Mario Been, hè, Jaap? Ja, fantastisch. Kijk, nou maar hopen dat zijn ploeg in die flow blijft. Dat dat Waar je toch als coach een beetje voor ophoopt. We hebben in het buitenland wat uh, meegemaakt met een club als Rozenburg. Op een gegeven moment dan, dan, dan zijn ze over die drempel heen, dan, dan pakken ze punten. En dan gaat het door. Hebben, sommige Deense clubs hebben we dat meegemaakt. Vorig jaar eigenlijk FC Utrecht een beetje... Geen praktische punten van Liverpool. Daar gingen ze eigenlijk. Hebben ze toch voor de, de UEFA-renking. Heel veel punten gescoord. Ja, nou misschien uh, heeft M Mario dat, uh, die mazzel met, met Genk. Oh. Nou, hij moet in dit weekend even van Standard Luik winnen. En dat is moeilijk. Zat. En dat is redelijk cruciaal voor zijn positie, denk ik. Maar Mark Lammers, ik heb ook de indruk dat heel Nederland het been gunt. Heb jij dat ook? Ja, en, en uh, wat hij wel mooi dat hij nu zegt een beetje in de underdog-positie elke keer zetten. Hè. Dat is natuurlijk ook een beetje gewend geraakt bij Feyenoord toen. Van uh, ja, we zijn de kleine, we zijn de kleine, maar het is natuurlijk geen kleine club daar. Uh, ik bedoel, uh, zij heeft gewoon een aantal goede spelers en hij is zelf een goede coach. Dus, dus ik vind dat ze wel iets meer lef en, en durf ook daarin. Dan mogen. Het is een beetje te veel in de underdog-positie. En, uh, en, en ik denk dat hij zeker uh, daar goede resultaat kan halen, ja. Barcelona tegen AC Milan, daar ging iedereen even goed voor zitten. Is dat een wedstrijd dat uh, de mooie affiche heeft waargemaakt, ook in de praktijk, Ton? Ja, ik vond het een heel interessante wedstrijd. Hè, dat ten eerste, na een paar seconden kon, uh, komt de tegenstander... Pato? Ja, komt, komt de tegenstander over. Hoe reageer je erop? Nou, ze bleven aardig voetballen. 1-1, tweede half 2-1. En dan toch niet door kunnen drukken en... De reporter zei het al op de televisie... als er maar geen doelpunt uitval. Nou, die viel ook natuurlijk. Hè. Twee Typisch AC Milaan dit. Ja, als je ziet bij Barcelona wel vaak... er zijn heel veel in de aanval. En af en toe tikken ze te veel... waardoor de tegenstander tijd heeft... om helemaal terug te zakken naar voor je eigen doel. Hm. En dan tikken ze te lang. En uh, dat zag je bij Real Sociedad ook. Je werd dat ook gezien. Ja, dat duurt het te lang... voordat ze echt een ruimte hebben... om kans, voor kans he? te benutten. Ja. Hm. En... en ja, op een gegeven moment moeten ze ook een keer durven. Misschien een keertje wat verder terug te zakken om uh, een counter te kunnen spelen. Maar ja, dat is, dat is hun spel natuurlijk weer niet. Dus, dus ze, ze, ze spelen wel elke keer hetzelfde systeem. En dat dat ze dat, dat af en toe, uh, vind ik. Want als dat doelpunt niet komt, dan zitten ze eraan vast. Nou, hetzelfde systeem zou ik altijd handhaven. Want als je de Europa Cup wint, ja. en kampioen van, van Spanje en weet ik veel wat. best elftal van de wereld, nou blijft dan maar gewoon doorgaan. Nee, maar je moet ook al kunnen schakelen. Want tegenstanders gaan wel inspelen op jouw systeem. Hè. De, de, ze zijn niet gek. Ik bedoel, dus, nou, ze zijn al jaren. Realiseren de beste ja. club. Ja, wat ik een beetje met deze pool ook ben, is een beetje voor clubs als Barcelona en AC Milan, dat is een beetje het nadeel van het Champions League systeem. Die pool waar ze in zit, die ja. prikkelt ook niet echt. Als je nou de twee andere teams ziet uh, uit Wit-Rusland en ik weet niet waar die vierde vandaan komt, maar die Dynamo zaken heb volgens mij. Nee, nog niet. echt een stuk minder. Dat, uh, ik geloof dat een, een Slovaakse of een Sloveense ploeg met met, uh, met Wit-Rusland, ja, ja. Je weet eigenlijk van tevoren... Victoria. al. Gaan we hm? Pilsen, dacht ik. Pilsen, dat ja. Je... Pilsen en, en, en Baten-Borisov. Borisov. Borisov. Ja, dat, dat, ja, je weet al met, dat, bijvoorbeeld al dat je, dat je met z'n tweeën doorgaat. En uh, ja, dus dat, wat ik al zeg, het, ik denk dat voor Barcelona... het toernooi pas begint in de knock-out-fase. Maar is het uh, in dit geval misschien uh, zo dat... Uh, de 2-2 ontstaan is vanwege een vorm van arrogantie wellicht bij uh, Barcelona. Ze stonden enorm te tikken. Uh, inderdaad, balbezit geloof ik uh, 78 om 22 procent. Uh, nou, maar ja, goed, Het is feit. Dat sluit het aan wat, wat ik net zeg. Als ze deze wedstrijd winnen, kunnen ze bij wijze van spreken... de tweede helft al voor de rest van het toernooi inzetten. Want door Milan thuis te verslaan, ben je eigenlijk al... sta je met anderhalve been in de volgende ronde. Maar die andere twee, die ga je thuis sowieso verslaan. Die vindt het alleen maar leuk om, uh, om tegen Barcelona te spelen. En uh, ja, dus ik, ik denk dat dit soort pools. Uh, ja, dat, dat, uh, daarop, dat, dat helpt niet om, uh, om ploegen als Barcelona die zoveel meegemaakt te prikkelen. Mm. Wat dat betreft zit Aadje in een veel interessantere groep. Ja. Met uh, Real Madrid. En daar zat uh, Zagreb overigens in. Uh, Zagreb in en bed, uh, Lyon. Ja. Met 1-0-1. Ton, wat wilde je zeggen? Nee, kijk, het kan ook weer een les zijn. Als jij zegt uh, hoog moet of iets dergelijks... het hoeft niet altijd dat te zijn. Het kan ook gewoon concentratieverlies uh, zijn. Maar de, de trainer kan het weer aanpakken als, uh, ja, als, als leermoment. Wat vonden jullie van Kleine Seedorf? Ja, doet goed mee. <laughs> doet ja, goed mee? Ja. Ik moet zeggen, ik, ik vind het geweldig dat hij op deze ja. leeftijd nog zo fris en zo uh, onderdeel van het team is op dit niveau... Echt uh, neem het pet van me af. Nou, ik vond hem niet goed. Hey, nou, maar hij heeft ja. hij het zelf Precies. al, uh, laat ik zeggen, een excuus. Ja. Want hij is geblesseerd geweest. Dacht ja, maar ik, daarom, hij, hij, loopt, hij doet gewoon weer mee. Hij zit er toch weer bij. Het ja, was echt ja. gewoon uh, vreselijk veel respect. En Inter verliest thuis van uh, Trapsom Sport me, met, uh, met 1-0. Was dat niet de, de grootste verrassing misschien wel van ja. uh, de eerste ronde van de Champions League? Maar ja, als je praat over één geprikkelde ploeg in Europa, is het Trabzonspor, Die eigenlijk door uh, de rechter... In vanwege het omkoopschandaal in uh, Turkije... waardoor Fenerbahce buitenspel werd gezet... kregen ze op het laatste, uh, geloof ik, één uur voor de loting te horen... dat ze niet in de Europa League pot zaten maar de Champions League pot. Ja, er uh, is dus in Turkije enorm veel kritiek opgekomen. Want er is natuurlijk een ploeg uit Istanbul... wordt dan aan de kant geschoven voor een ploeg uit de provincie. Ja, dat is, uh, die zijn daar gewoon met het uh, mes, vork en lepel in de, in de mond... zijn ze naar San Siro gegaan. Ja. En als je dan als de Italiaanse ploeg denkt, nou dat kunnen we in de tweede versnelling uh, wel afronden, nou, dan, uh, dan loop je een risico. Nou, je zegt Inter is een verrassing, maar ik heb ook een positieve verrassing voor mij, is Bayern München. Want die zit nog wel even in de zwaarste pool, ja. met Manchester City, Napoli en Villarreal. En dan win je de eerste wedstrijd tegen Villarreal uit, nou dan ben je al behoorlijk ver natuurlijk. Het Villarreal dat Klein Barcelona wordt genoemd, is dat inmiddels geen Klein Barcelona meer, maar zakt dat weer langzaam? Terug naar het middenmootniveau, zoals we dat nou, Ik ben het eens met Ton. Ik vind de, eerder de prestatie van Bayern München te roemen. Het is, uh, ik denk dat Fieler hier al gewoon een, een heel goed Bayern tegenover zich heeft gehad. Dan de Europa League, met veel uh, Nederlandse deelnemers. Uh, PSV speelde in die Europa League tegen Legia Het won. En dus was de trainer Fred Rutte een tevreden man.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 Echte grote problemen zijn geweest. Hebben jullie een uh, uh, overtuigend PSV gezien in die wedstrijd? Jaap de Groot. Uh, nee, maar ze hebben gewonnen. En dat is op dit moment in de Europa League uh, het belangrijkste. Mark Lamers. Ja, ik heb het gevoel dat ze eigenlijk tegen het randje aan zitten. Weet je, dat randje van het maar net los, los zijn. Ja, precies. Maar wel dichtbij zitten, want uh, ze hebben ook op een gegeven moment wedstrijd ook echt uh, goed gespeeld. Maar ik vind, nou, ik vind zelf even dat ze... met name voorin... Uh, iedereen heeft over achterin... maar ik vind ook met name voorin... dat het nog een beetje onduidelijk is in met... Uh Matas is een spits. Die moet, je, die moet een beetje ruimte hebben. Die moet de ballen van de zijkant hebben. En ik zie toch vaak bijvoorbeeld Lens weer... die loopt dan toch weer naar binnen. En loopt alles weer in het midden. Het is niet voor niks dat Berg natuurlijk vorig jaar zo weinig doelpunt heeft gemaakt. Als je daar constant die spits in de weg loopt... dan, dan gaat die verdediger er ook naartoe. Dus, dus ik, ik, ik, ik denk nog een heel klein beetje is... en uh, dat, dat, dat dan wel het vloeiende gaat lopen. Zoals, uh, zoals ze dat een paar weken geleden wel hebben gedaan. Matas is een beetje op de plek van Berg gekomen. En er is voor de rest niet, niet ja, zo heel ik, veel veranderd. Het, het verbaast me dat er vorig jaar zo weinig scoorde, En dat natuurlijk ook... Met eigen zelfvertrouwen te maken. Maar nu viel het me ook weer op een beetje opgelet op die, op die vleugelspits. Ja, als die constant naar binnen komen, ja, dan wordt het voor hem ook heel lastig. En -jij, de... Jij komt uit die buurt. Hoe is het mogelijk dat het stadion maar half vol zat? Ja. Heb de... je iets over meegekregen hoe dat kan? Ja, nee, ik heb zelf ook een seizoenkaart... en ook niet kunnen gaan omdat ik andere werkzaamheden had. Dus misschien dat daar sowieso natuurlijk... Dus het is een door de weekse avond... Waarbij uh, de Europa League misschien niet zo hoog aangeschreven staat als de Champions League. Ja, wat is jouw verklaring? Ja, heb je enig idee? Nou, je plaatst de tegenstander, de Legio was jou, spreekt niet tot de verbeelding. En we zitten toch een beetje in de recessie. Je kan wel een seizoenkaart hebben. Maar je moet voor deze wedstrijd gewoon apart betalen. En, ja. Ja, dat, uh... Maar hoe was het vorig jaar? In de Europa League? Hadden ze toen wel een nee, volhuis? Nee, dat was ook heel weinig. Ja. Heel weinig. Nee, toen leefden we het ook niet, dus nee, het zal misschien met de beleving ja. te maken hebben. Um, denk jij, Tom, dat Fred Rutte het team nog echt aan het, aan het, aan het, aan het lopen nou, krijgt? Kijk, uh, dat is net even goed gezegd. Zij hebben met 1-0 gewonnen, dat is even vo uh, voldoende. Win maar even in een lastige periode. Hè? En volgens mij is uh, zondag de cruciale wedstrijd tegen uh, uh, Ajax. Als ze die winnen, nou, dan heeft uh, Fred Rutte weer behoorlijk veel ruimte. Want dat hij minder ruimte heeft, dat is onduidelijk. Denk je dat, u, dat die wedstrijd al meespeelde, Mark Lammers? Uh, die ja. van zondag? Ja, die van zondag? Nee, dat denk ik niet. Ik denk het niet, maar ik denk dat zij gewoon uh, tactisch uh, uh, toch nog uh, heel veel dingen met elkaar moeten uh, doornemen. Van luister, de loopwegen en dat soort dingen. Dan moeten ze toch nog iets meer op elkaar ingespeeld zijn. Er is natuurlijk ook redelijk veel wisseling geweest. Uh, we begonnen met Toyvon en de Spits, later uh, weer teruggezakt. Uh, achterin Marcel over de Rijk. Uh, ja, is constant, constant is, er, is er een wisseling. Dus er zit nooit een stukje continuïteit in. Waar bij andere teams wel uh, continuïteit zien in de opstelling. Ja, en dat is best wel lastig voor, uh, voor een team om ingespeeld te raken. En uh, precies te weten wie waar komt. Kijk, dat is natuurlijk wel zo. Maar de publieke opinie kijkt alleen maar naar de aankopen die ze hebben gedaan. En dat is niet mis geweest. En voor 28 Strootman, uh, mm. Mertels, Wijnaldum, uh, Martafs uh, mm. nog op het land. Titon. Ja, dus... Uh, ja. na die aankopen. Dus hij heeft niet de ruimte om in te spelen. Hè? Dan wordt er nee, om gelachen. Dat, dat is een beetje het probleem nu. Dat heeft even wat, wat tijd nodig. En ja, ik ben voorstander van om wat vaker met elkaar ook naar, echt naar die video te kijken. Van luister, want dan kun je nog dingen terugkijken. van Waarom loop jij nou daar naartoe en waarom kom je niet naar de bal toe bijvoorbeeld? Nou, dat soort dingen. En, en een stukje coaching. Er is daar ook van achteruit. Daarom is ik veel liever een De Rijke erachterin. Eh, in. Dat is een Nederlander sprekende. Die zal makkelijk coachen naar Strootman en naar Wijnaldum. En eh, mensen voor hem die een forum spelen. Uh, dan, dan uh, Marcello. Maar ja, uiteindelijk uh, zullen ze toch continuïteit in opstelling moeten krijgen... om uh, verder te gaan. Wat de video betreft, ze hebben toch een helikopter... Uh... Boven het veld hangen of boven. Nou, ja, nou goed, dat, dat zou, die, die beelden zouden natuurlijk wel in die discussie met elkaar ja, kunnen helpen. Hè, van als, waar, waar, waar, waarom trek jij nu hier naar binnen? Hey, loopt het voor mij dicht. Nou, dat soort beelden kun je met elkaar discussiëren om, om dat soort details beter ja, te krijgen. Ja, maar dat doet Frit uit, Rutte absoluut. Daar ben ik dat van overtuigd. Ik. Ja, dat denk ik ook. Ja. Vertel jij nu dat er een helikopter boven het veld hangt? Om ja, die beelden. Ik weet het te hangen, dat het ja, dat is ja, de haven al die spelers in de war is. Ja, dat zal het zijn. Ja. Kijk, met telegraaf echt alles. Uh. Ja, nee, een soort helikopter, nee. dacht ik, met... Uh, het is afstand Er helikopter... zit een cameraatje in en die, die, die vliegt boven het veld. Om, uh, om, de, om uh, het beeld van boven, is natuurlijk uh, ideaal om dit soort dingen te, met elkaar te bespreken. Van, luister, waarom, hè, waarom knijp jij nu niet meer naar binnen? Ja. En waarom ja. dat? Dan kun je met de spelers uh, laten zien en vragen, hè? open vragen stellen Waar de speler erover moet gaan nadenken. En als je gaat nadenken, dan moet je met een antwoord komen. Jij gaat ja. toch ook altijd een assistent op het dak uh, staan? Ja, nou, die zien dat maar... veel beter. Als ja. je boven mm -hmm. het stadion ziet, jongen, dan zie je precies en, uh, maar en je ga je, bij je ons... zelf niet zitten dan? Nee, bij ons in het okay. hockey zie je ja. steeds meer de hoofdcoaches, die zitten ja. boven in het ja. stadion want die hebben een veel beter beeld en die geven dat gewoon door naar de ja. mensen beneden. En, uh... <lacht> ik heb in één keer allerlei beelden voor maar dat er midden in een wedstrijd een helikoptertje <lacht> daarvan uh, valt, dat ze uh, zijn vergeten nou, een accu'tje op te laden. Ik heb wel nou, een nou, leuk verhaal, wel. want <lacht> ik, was, ik was in Los Angeles, daar heb je een heel groot stadion Los Angeles Lakers speelden daar en als je dan op de zevende ring daar zit je helemaal boven, dat wil je niet geloven en dan zie je die spelers echt als poppetjes maar de Strategische lijnen zie je ja. heel erg duidelijk. Er ja, is ook een nou kamp. bij Barcelona, zit je ja. zo hoog dat je eigenlijk het veld ziet als, als een soort opstelling die je voor de wedstrijd krijgt. Waarin je <lacht> ja. zo'n soort scherm. En maar het is prachtig ja. om te zien, je ziet uh, de positie nou, zie je echt uh, veel, veel vaak, beter. Er wordt vaak onderschat, er uh, is laatst een onderzoek gelezen, dat mensen onthouden uh, 10% van wat ze horen, maar ze onthouden 55% wat ze zien. Dus waarom gebruiken we niet meer videobeelden? Want dat onthoudt die speler van hé, hey, ja. En, en je, er is geen discussie van. Hé, hey, je stond ja. hier aan deze kant. Waarom stond je daar? En vraag het maar, laat het maar eens over nadenken. Ja, ik stond misschien wel fout. Ik kan misschien iets meer binnenkant. Ja, waarom coach je mij dan niet? Je, het is een middel om beter met elkaar te coachen. En beter elkaar met elkaar te praten. En het is niet een middel wat vaak gedacht wordt van. Ja, maar luister, die video scoort er niet. Nee, dat klopt. Die scoort niet. He, maar je kunt wel met elkaar makkelijker over dingen praten. Want beelden liegen nooit. Ja, dat is of, absoluut. Maar dan moet je het wel individueel doen. Dan komt het nog het hardst. Of twee of drie. Ja, nou, twee of drie. Aankomen. Want als je met een heel team wij mogen wisselen nee, nee. bijvoorbeeld... ja, de, degenen die niet in het veld staan vallen in slaap. Dus maar, dan heb met, je... Wel. Nee, maar, dan, nee, maar, maar Wij, wij zijn doen dat er... altijd in groepjes of individueel... en we sturen nou, zelfs cool. de beelden op naar huis. Ja. Ik vond het wel heel mooi met het afscheid van Edwin van, van der Suij... Edwin van der Suij ook aangaf... bij Manchester United in de rust... Ja. wilde hij gewoon drie, vier momenten in beeld zien, terugzien... Ja. En er was gewoon iemand die, uh, die daar gewoon uh, voor de montage dat gewoon binnen drie, vier minuten klaar had. En dan zat hij gewoon te kijken in de rust. Van oké, okay, dat, dat, dat. Dat zat, zat gewoon in het systeem. Maar dan hadden drie, vier andere spelers hadden dat ook. Die wilden gewoon vier ja, beelden Ja, beelden zien. zeggen meer dan woorden, jongens. Dus, dus je kunt wel zeggen ja, maar dat zeg je toch tegen hem. Knijpen, knijpen. Maar als een voetballer van twintig jaar knijpen, knijpen. Hoe bedoel je, hoe bedoel je, welke actie bedoel je? Ja, laat het gewoon even zien. Is dat de, is dat de toekomst wellicht inderdaad? Dat, er in, dat een coach in de rust al... Een vidiewold dat zijn beschikking heeft en gewoon fragmenten uit. Hier was het dus gewoon de speler zelf, hè, die erom vroeg. Ja. Dus je, je hebt ook te maken met de professionaliteit van een speler... en waar hij zich prettig bij voelt. Want Mark zegt, als een de speler denkt, hij, wat, ik hoor heel veel, maar ik, ik zie het liever... Nou, het blijkbaar heeft Van der Sark kan heel snel schakelen met, uh, met, met beelden heeft dat gewoon onderdeel van zijn van zijn van zijn wedstrijdbeleving gemaakt. In de rust wil ik gewoon drie vier momenten terugzien. Nee, ja, maar, oh. maar dat zou dat ik weet niet of dat bijt. Naar waar hockey gaat het een beetje bij moeilijk. Bij aantal uh, voetbalclubs is Maar het is wel heel mooi. Wat je zegt, kijk, de ene speler staat daar voor open, de andere niet. Dus de, wat ik aan wil geven is, er zijn bij mij hadden ook ook vier vijf spelers die wilden altijd nog even de, uh, de corner terugzien in de rust. Van, laten hoe gaan we de volgende uh, moment doen. Uh, dat zou ook uh, met de hoekschop ook kunnen zijn. Hoe staan ze eigenlijk? Waar ligt eigenlijk de ruimte om dadelijk, om dadelijk wel die corner te maken? Als je dat tijdens de wedstrijd kunt doen... kun je nog anticiperen in de wedstrijd. Als je pas ja. na de wedstrijd bent te laat... Want dan speel je pas weer over weken tegen. Dus, en er zijn spelers die zijn even open. Ja, waarom geef je die kans dan niet om dat te doen? En dan kun je zeggen van... ja, belachelijk al die innovaties en, en vernieuwingen... Is allemaal niet. maar al is het met 3% winst... 10 keer 3 is ook 30%. Dus, dus, dus, dus je, bent, je bent bezig om spelers te helpen dingen te zien, te laten zien... Ja. Maar virtual maar... reality is uh, bij de piloten ook uh, ja. werken. Ik denk dat wij in de toekomst virtual reality wedstrijden ziet Ook als je geblesseerd bent. En dat je dan een keuze moet maken. Je hebt al een Playstation. Tot, dat je duidelijk inzicht gaat krijgen. En, en, en dat soort dingen. Ook met geblesseerde spelers. Kun je dus nog een wedstrijd laten spelen. Tot denk. slot. Tot ja maar Mark. Jij hebt het nationale damessteam. Hockey gedaan. Mm -hmm. he, Olympisch kampioen. Deed je dat al met die mede? Ja. Ja, ja. Nou, maar goed. Wat jij nu zegt, denk ik ook, dat de meeste voetbalcoaches dat ook allemaal doen. Nou, ja. ah, een aantal doen het al, ja. dus, dus, dat... um, We hadden het over PSV en komen dan bij videobellen. Ah, dat, is, dat, is, een een niet prima dat nee. is mijn club. Dat gaat alle kanten op, dus ik ga nu, nu weer terugbrengen naar, naar de Europa League. Twente, 1-1 tegen Fulham. Kleine verrassing dat er dus nog ingezeten voor uh, de mannen van uh, Adriaanse. Ja, dat zat erin. Dat, uh, dat zou niet helemaal uh, verdiend geweest zijn, gezien het spelbeeld. Uh. Maar goed, uh, van de week hebben we ook de wedstrijd Barcelona-Milaan uh, gezien, 2-2. Waarbij Milaan het absoluut niet uh, verdiende. Ja, uh, wat Twente het uh, gelijke spel eigenlijk wel verdient? Ja, bij Twente, we hadden het net eventjes over uh, informatieoverdracht naar spelers. Bij Twente merk ik heel erg, koos natuurlijk een heel erg uh, tacticus en doet ook veel aan videoanalyse. Maar het gevaar van dit soort videoanalyse en tactisch verhaal is dat je te veel informatie in je hoofd krijgt, waardoor je blokkeert. Want dan sta je in de denkstand in de wedstrijd. En in de wedstrijd moet je geen denkstand meer hebben. Moet je gewoon doen. Ja, en, en, en dat zie je bij coaches die, die nieuw zijn. En die heel veel willen brengen. Die brengen op een gegeven moment iets te veel informatie. En ik zie Twente nu in de denkstand allemaal staan. Dus ze staan een beetje geblokkeerd. Het is niet meer de flow gaan. En, en, en, en je ziet wel. En in de training ga je weer nadenken. Dat zie je vaak. En dat merk ik heel erg bij Twente nu. Dat het een beetje stroef gaat. En er is zoveel informatie natuurlijk bij die jongens in de hoofd. Want Co is gewoon een goede coach. Alleen die probeert het in een korte termijn in dat hoofdje te krijgen. Ja, dat is wel eens een, een valkuil van coaches, dat ze gewoon te veel informatie hebben. Ja, het zou wel een te term van co-Adriaanse kunnen zijn. Sorry, maar we hebben verloren, want uh, mijn team stond in de denkstand. <lacht> Vind je niet? Vind je echt ja. een Adriaanse opmerking? Ja, maar denk jij zelf, je, toen je jong was en je, en je, je krijgt uh, allerlei aanwijzingen... Van, en je krijgt een videobeeld te zien van dan moet de volgende keer moet ik daar staan en daar staan. Dan sta je in de wedstrijd, uh, uh, ik moet daar staan en daar staan. Nou, dan raak je in paniek, dan ben je aan het denken in plaats van uh, automatisch, hè, onbewust, bekwaam, heet dat, onbewust bekwaam spelen. Ja. En daar dat, dat is lastig tussen een trainer en een coach. Uh, door de week ben je bezig om dingen te verbeteren. En bij de wedstrijd moet je het weer loslaten. Ja. Ja, je punt is duidelijk, Tom. Maar Twente mist ook wel een paar spelers natuurlijk. Zo langs want. hand. Ja. Uh, Janssen en. Uh... Ja, die niet, die niet denken. Die doen gewoon. Ja, maar goed, die zijn er niet. Dus misschien heeft het ook met de technische kwaliteiten van Twente te maken. Volgens mij zijn ze veel minder dan voorgaande jaren. Wat vinden jullie van dat verhaal, uh, ja bekijk even naar jou. Volgens mij stond het ook in de Telegraaf dat Martin Jol had gezegd... van op het moment van tekenen wisten wij al dat Ruiz niet Europees mocht spelen. Maar uh, dat wist hij zelf niet en dat hebben we ook maar even niet gezegd. is dat Ja, een, is dat ja maar er stond, er stond ook bij van dat, uh, dat hij er niet stilgestaan had dat Ruiz het niet wist. Weet je, dat, ja, ja, ja. oké, okay, maar goed, dus. ja, uh, als jij graag een speler wil hebben, dan ja, het het, ik zag het staan en het stond inderdaad door die toevoeging, maar ik, ik wist dus niet dat Ruiz het niet wist, ik denk, nou ja, goed, het zal wel midden zitten, maar hij, uh, het is voor Ruiz, als het inderdaad zo is dat Ruiz uh, baalt als een stekker en, en mogelijk zijn beslissing vanaf had laten hangen dat als hij niet uh, Europees had mogen spelen... als hij dat geweten had, dat hij niet getekend had... ik betwijfel dat. Maar ik vind Fulham um, op zich gewoon, of je wel of niet Europa League speelt... een geweldige springplank om verder in de Premier League te komen. Ja, maar goed, als het wel zo is... Ik, ik zou het als coach nooit doen. Hm. Ik zou ze gewoon goed informeren. En dan nemen ze maar de beslissing. Maar Wel, moeten ze niet gewoon geïnformeerd worden door de, de zaak? Ja. Precies, toch? Je, Als hij... je bent 100% ver, uh, verantwoordelijk over je eigen gedrag. Je eigen voorbereiding. Als je naar een club toe gaat. en je, Dan ga je je goed hm. voorbereiden. Dan wil je alles weten. Dan heb je spelersmakelaars voor. Die verdienen er heel veel geld aan. Dan vind ik het uh, niet dat de schuld uh, van een coach... is dat zelf nee, niet ja, ik, zeg, ik zeg niet de schuld, maar nee. kijk... als je hem kan helpen met informatie... zou ja, ik het doen. En niet in je eigen uh, voordeel. Nee, dat bevordert juist weer... de vertrouwensrelatie uh, tussen coach en coach. Bovendien lijkt me niet ja. meer dan normaal... Okay. dat als jij op het moment dat hij naar Volmer gaat... Was de loting was geweest, dus hij weet... dat de eerste wedstrijd tegen Twent is... dat, dat er in je opkomt, hey, mag ik wel spelen? Kan ik spelen? En dat je in ieder geval... je zaakwaarnemen uitzoekt of dat inderdaad kan. Ja, ja. Misschien is het wel gebeurd. AZ... Het uh, gaat gewoon uh, lekker verder, net als in de competitie. Nu werd Malmö met 4-1 verslagen. Laten we even luisteren naar de trainer, Gert-Jan van Beek. Ik uh, sta af en toe inderdaad uh, uh, te genieten van mijn, uh, van mijn team. En ik vind dat we de dingen goed aanpakken. En dat, op dit moment is, is er veel vertrouwen. En dat krijg je doordat, uh, doordat ze spelers uh, in hun kwaliteit spelen. Nou ja, en en dat, dat geeft een goed gevoel en dat zie je op alle fronten. De laatste vijf wedstrijden, 21 voor en 1 tegen... Wat zeggen deze cijfers, Mark Lammers? Behalve dan dat ze veel scoren en weinig tegenkrijgen. Dat ze ook een maar... hele goede coach hebben. Dat hij uh, langzaamaan... Kijk, gert is, is een coach die moet je een beetje in de luwte laten... en even tijd geven om een team te smeden. En als er te veel op zijn nek zitten en te veel ook spelers zijn... die niet willen veranderen of niet openstaan voor veranderingen... dan heeft hij het moeilijk. Uh, als hij een team heeft die nog niet aan de top staat, maar aan de top wil... en wil veranderen dus... Hè? want om de top te komen moet je veranderen, moet je beter worden... Dan is het gewoon een hele goede coach. Uh, hij heeft die spelers gewoon elke keer weer een paar procentjes duidelijker gemaakt. En er is ook een, bijvoorbeeld een coach die wat verder kijkt. Dan vind ik alleen maar mouw opstropen en uh, knallen. Ja, die laat zijn spelers na de wedstrijd ook gewoon in de veel. Kijk hier, kijk je eigen beelden maar. En uh, later praten we er rustig over. Ja, maar Mark, is dit ook niet een voorbeeld van wat je net schetste met Koa Adriaanse? Dat, dat is een, een type... Gert-Jan van Beek is ook iemand die heel veel informatie richting zijn spelersgroep... en hij zit nu al wat langer bij AZ. En langzaam maar uh, zeker zie je dat die informatie onderdeel van het automatisme van het team gaat worden. Ja, de, ja maar die zijn dus nog een fase verder. Ja, precies. He, dus die jongens die hebben hm. die informatie verwerkt. Uh, die hebben daarop getraind. Die hebben in de wedstrijd georganiseerd. Die zijn al net even een stap verder. Want dan ga je dus van het bewust bekwaam. Hm. He, dus bewust bekwaam ben je bezig met die tactiek. Gaan ze naar het onbewust bekwaam. Hm. En die fase zijn zij nu. En dat zie je duidelijk. Uh, bij dat team heeft zelfvertrouwen. Uh, zijn niet meer bezig met ik moet, iets, ik moet iets naar links naar rechts. Dat gaat automatisch. Ze doen het allemaal automatisch. En dat, dat is een proces... Die Bayerns-coach nou, natuurlijk ermee bezig Interessant is ook dat je ziet dat ze misschien... wel betere spelers of beste spelers zijn kwijtgeraakt. Maar dat het team... Ja. misschien wel sterker geworden maar, Dat zie je toch vaak, hè? het ja. gaat niet om de beste spelers te hebben... het gaat om het beste team. Ze moeten het voor elkaar over hebben en met elkaar willen bereiken. En wat wel heel belangrijk is, je moet je keyplayers, vind ik altijd... je beste spelers, keyplayers, zo in stelling zetten... dat die ook de keyspelers kunnen zijn. Ja. Ja. En dat doet hij ook goed. Hij zet de juiste spelers daar neer en daaromheen... creëert hij uh, een uh, complementaire omgeving... waardoor die, die spelers kunnen excelleren. Is Berens daar niet een mooi voorbeeld van, Tom? Uh, waarvan? Nou, van het feit dat hij de poppetjes op de goede plek weet te zetten... en ze weet nou te ja, motiveren. Bij was er weinig van over van van. Ja, Berends. dat wel. Dus er was iets tussen Berens en Jans. Dat kan de enige conclusie zijn. Want hij speelt gewoon op de rechtsbuitenplaats. En dat heeft hij altijd gespeeld. Dat Gert-Jan van Beek een grote invloed heeft op dit succes... dat was vorig jaar al. Daar ben ik volkomen mee eens. Dat hij geen topteam zou kunnen trainen, ben ik het niet mee eens. Nee. Ik denk absoluut dat hij ook een topteam kan trainen. Maar ik was het zaterdag of uh, donderdag bij die wedstrijd. Het is gewoon... Aanzit ah, speelt ook niet geweldig. Maar ze zitten echt in die flow, het gevoel, dat zei hij al, zit in die flow en uit het niets komen die doelpunten. En op het moment kan het niet mis met ze gaan. Hè, maar daar moet de trainer weer goed op letten. Ja, als dat moment komt een keer. Dat je ja? uit die flow raakt. Ja, dat je uit die flow raakt. En hoe, en weet je, meneer, hoe vang ik dat wel? Als je op? de beurs van bent. Dat je in de flow zit. Als je, je weer uit. Ja. Als, je? Als je bewust wordt dat je ja. in de flow zit, val je er weer uit. Nou, dat is zo. <laughs> het kenmerk van de flow is dat het een onbewuste situatie ja, precies. is, natuurlijk. Ja. Ja, dus niet, niet zo hard zeggen van we zitten in de flow. <laughs> Want Waarom dan word je, er je bewust uit? van. <laughs> er, uh, nou, nou, dat is, nou, is wel, lastig, jongens. Dat, dat is, is wel leuk. Want het tegenovergesteld, als je niet in de flow zit. Ja. Kun je niet dan, je zeggen: kom nee. jongens, in de flow? Nee, <laughs> nee, nee, maar dan kan je wel ze er bewust van maken. Precies. Want het is ook een onbewuste nou, toestand. En dan is, doe je het wel. Waarschijnlijk is Fred Rutte daar nu mee bezig. Hm. En Ton, jij als AZ'er zou ik nu heel hard roepen dat ze niet in de flow zitten. Nee, ze zitten nu absoluut in de flow. Ja, maar dan gaan ze eruit. Ja, Jammer. had je niet nou, mee, bedankt. Ja, uh, ik ik, zit, hier toch, ik ja. zit hier toch niet om te liegen, uh. <laughs> Dan even Rafael van der Vaart. Die uh, is ook een apart verhaal. Die is door zijn clip tot Hotspur een niet ingeschreven voor uh, de Europa League. Tot aan de winterstop kan hij geen Europees voetbal spelen. Uh, het ging over zijn blessure, hij zou te geblesseerd zijn. Zes weken eruit, dachten ze bij Tottenham. Maar God, gaat hij langs. Van de toren is hij binnen vijf dagen weer op de been. Ja. Ja, is... Maar goed, uh, toen hadden ze hem dus niet ingeschreven voor, uh, uh, voor de Europa League. En Van de Vaart is daarom natuurlijk not amused. Ja, je kan wel zeggen dat ik er boos om ben. Ja. Ik bedoel, uh, als speler wil je, ik, ik bedoel, ik heb uh, afgelopen seizoen... Uh, Natuurlijk had je best gedaan om uh, überhaupt in Europa te kunnen spelen. En als je daar niet uh, wordt ingeschreven, dan word je niet, uh, niet vrolijk van. Rafa van der Vaart, afgelopen maandag was dat in, uh, in Langs de Lijn. Uh, Jaap de Groot, wat vind je ervan? Ja, aan de ene kant kan ik ook Harry Redden een klein beetje begrijpen. Dat is een coach, een beetje ja, het afgelopen jaar gewoon heel, fysiek heel, er zijn er gewoon heel veel problemen geweest met Van der Vaart en ik kan me best voorstellen dat Rednep heb gedacht heeft... ik wil nu gewoon dat hij echt helemaal fit is en ik neem geen enkel risico niet wetende dat hij inderdaad bij Van der Toren langs is gegaan. Nou we weten met Anja Robben wat uh, dat ze tot gevolg kunnen hebben die, die heeft hem inderdaad in een paar dagen tijd of een week tijd uh, heeft hij, hem, heeft hij hem weer spel klaargekregen, maar nogmaals Van der Vaart is al uh, maanden fysiek niet in orde. Er speelt bijna geen wedstrijd meer uit. Ik kan me voorstellen dat je het manager zegt van... luister, uh, ik, wil, ik wil hem eindelijk een keer helemaal fit. Want ze, echt, ze zijn echt in de problemen gekomen... dat Van de vaat niet altijd beschikbaar was. Ze had toch zijn elftal een beetje om hem heen gebouwd. En als je elke keer op cruciale momenten wegvalt... ja, uh, als coach moet je dan op een gegeven moment toch je maatregelen nemen. Ik denk dat, dat Rednep in die fase zat... en dat hij toen deze knoop heeft doorgehaald. Moet je dat dan uh, niet, Ton, met de speler zelf overleggen? Nou, dat lijkt me wel. Maar uh, Rednep was ervan overtuigd... dat hij zes weken eruit was. Nee. He, want hij heeft nu, in deze situatie... heeft hij eigenlijk zelf toegegeven... dat het een fout is geweest. Ja. He, dus uh, dat is een, ja, een zwakke positie voor de coach. Ik wou nog even zeggen, van de toren... je noemde net Robbe... Uh, je noemt van nou, de fight. Je, ja. Ja. ja. Is er niet ja. iets voor Soleimani ook met zijn Ja, nou, Wie weet. Wie ja, weet. Zeker. Ja. Ja, ja, nee, goed. Het, is, uh, het blijkt dus te werken. Deze man is uitermate geschikt om topsporters topvord klaar te krijgen. Ja. Maar een blunder van Tottenham Hotspur? Is dat de conclusie hier, Mark? Ja, ik weet niet hoeveel spelers je mag inschrijven. Uh, maar ik heb begrepen dat er heel veel zijn. Nou, dan zet je hem toch gewoon op de lijst altijd. Daarbij al, moet worden aangetekend al, al, dat WestNap is... volgens mij ook heeft, heeft gezegd... dat hij de uh, Europa League eigenlijk helemaal niet zo heel erg belangrijk vindt. Uh. Nee, maar dat, dat is ook een beetje wat Jaap zegt. Van de, uh, misschien, misschien is de focus meer op de competitie. Dat hij wil dat hij daar fit is. En dat hetzelfde als uh, bij de beker uh, Sander Boske kiepte bij Twente. Uh, ik wil dat hij alleen maar zich focust op die competitiewedstrijd. Laat hij er ook maar even zitten. Dat is te veel voor hem. Uh, dat kan. Ik, kan. ik kan me voorstellen dat een coach zegt van luister, jij moet je focussen op de competitie, want je kunt niet alles. Maar zegt dat dan? Ja, natuurlijk een overleg altijd. Altijd een overleg van luister, dit gaan we anders doen. We gaan het uh, voetbal langzaam uh, afronden. Uh, we gaan natuurlijk ook nog even praten over uh, de US Open. Ik weet niet of jullie uh, er iets van hebben kunnen uh, zien. Het was in ieder geval zeer de moeite waard, ondanks die orkaan Irene. En die enorme regenval uh, uh, zijn de winnaars stond nog bekend geworden op, op, op zondag en maandag. Samantha Stozer won van Serena Williams en Novak Djokovic versloeg uh, Rafael Nadal. Was de mannenfinale met name reclame voor de tennissport? Ik kijk even naar een van jullie, uh, ik weet niet of een van jullie het heeft gezien. Mark? Ja, ik vond het schitterend uh, Ik vond het fascinerend. Als uh, Atletisch vermogen. Uh, uh, uh, uh, ja, je, van allebei? Of, ja, je verwacht gewoon niet, maar het gaat steeds sneller, steeds harder. Uh, ah, het, is, het, is, het is echt een mooie sport. Ik, wat, wat me wel opviel, en dat heb ik eigenlijk in heel weinig verslagen teruggelezen... dat was een cruciaal moment in, in de wedstrijd. Het was, uh, Nadal had op geweldige wijze die uh, tiebreak gewonnen in de derde set. En toen ineens had, uh, was Djokovic geblesseerd. Hij liet zich een minuut of drie, vier, vijf uh, behandelen. En ja, ik vroeg me af, ik denk, nou, ik ga de volgende dag even kijken naar de, de kranten... We uh, kijken op internet... Van, uh, waar staat het commentaar dat dit een, uh, een tactische beslissing is geweest van Djokovic? Om even die Nadal uit zijn ja, uh, uit flow te halen. Ja, helemaal gelijk. Misschien die... be laten bewust worden dat Je... het zo goed gaat. Ja. En dat duur een keer beter doen door even het spel stil te leggen. Maar goed, dan kan Nadal dit van de andere kant ook doen, natuurlijk. Dus... Ja, maar die was van, van uh, de onderliggende partij ineens uh, weer terug in de wedstrijd. En uh, die had maar één klein zetje nodig en hij was. Uh, en, en Djokovic had weer, had weer vrij spel. Dus het was, vanuit Djokovic was het, was het heel relevant om het uh, op dat moment nou, te doen. Ja, het ziet in alle sporten. Hè. Als een ander team op een gegeven moment zo in de flow is, eh, dan uh, maar, zeg je vaak: jongens, ga maar even liggen. Kunnen we even bij elkaar komen? Ja. En gaan we even, wij weer even zorgen dat we goed staan. En die tegenstander die baalt even, dat het even stil ligt. Dus... Ja, ja maar, maar je zag ook die, die reactie van ja, Nadal nou, dat, dat, dat, dat hij won. Ja. Nou, dat was werkelijk. Hij, ging, bijna, hij sprong bijna het stadion uit. En hij stond echt gewoon ja. als een tijger klaar om te beginnen. En ineens was het, was het weg. Vijf ja. minuten bleef hij liggen. En, uh, en je zag het ook. Hij irriteerde zich ook. Ja, daaraan, hè? Dat kon je ook zien. Ja, maar Want het dat... schijnt ook een soort regel te zijn... dat je het eigenlijk pas doet op het moment dat je zelf gaat aan, aan surf bent. En Nadal was op dat moment aan surf. Je had de surf. En dan hoor je het niet te doen. Dus het was ook nog tegen de, tegen de ongeschreven wetten van de tennissport. In, ja, maar dus krijg je dus dat iemand niet meer gefocust op zijn handelingen en zijn taken. En die gaat zich focussen op de en op de reglementen. Ja. En dan heb je dus wel uit de, de concentratie. En dat was de bedoeling, Tom? Nou, ik vond het interessant, want die finale was natuurlijk mm. twee topsporters is fantastisch. Maar het fenomeen Djokovic vind ik zo interessant. Mm. He, hij vergeet niet in de halve finale met ontzettend veel geluk. Of geen geluk, ik weet het niet. Maar hij heeft twee matchpoints achtergestaan tegen verdere. Dus daar komt hij in. En hij is nu al iemand die dit hele jaar 66 wedstrijden heeft gespeeld. En 64 gewonnen. Ongekend. Net ongekend in de geschiedenis. Misschien, uh, oh, oh. hoe heet die Amerikaan ook weer? Die, die ook zo goed was, een heel uh, Sampras... Misschien is het te vergelijken met Semprus heeft al verschrikkelijk veel geld verdiend. En je vraagt je af, wanneer stopt het nou eens? Ik denk, als Federer word je gewoon gek van die man natuurlijk. Vorig jaar halve finale, twee sets voor, twee matchpoints en verliezen in vijf sets. En dit jaar halve finale, twee sets voor, twee matchpoints en weer verliezen in de halve finale. Ja, zijn mentale pauw is natuurlijk uh, buitengewoon imponerend. Ik ben ook benieuwd... Hoe, uh, of hij bijvoorbeeld een, uh, met, een, met een psycholoog, uh, sportpsycholoog werkt. Want hij is mentaal zo ongelooflijk sterk. Wat je niet direct bij een, bij een, bij een Servië verwacht. En heb je dat... enig idee hoe oud hij is? Niet Toch... stiekem kijken, nee, Mark Lammers. 3 of 24, dacht ik. Ja, hè? 24 ja, van dingen, ja. De dat is, bedoel, En nu al zo groot. Maar hij, hij doet al langer mee bij de top. Hè? En hij heeft ook elke keer natuurlijk niet dat vertrouwen gehad dat hij kon winnen van ze. En op een gegeven moment uh, won hij een keer. Ja, en dan gaat het op een gegeven moment andersom werken. Dan gaat Federe, een jong, uh, jonge gozer. Ik ben niet meer zo jong. Dus, dus in, in dat hoofdje gaat dat ook meespelen. En uh, die, hij, hij zegt ook, ik geniet van elke minuut. Ja. Dus hij is bezig met het hier en nu. Hmm. En dat is natuurlijk ideaal, ook om in die vloot te komen. Want hier en nu moet je mee bezig zijn. En niet, okay. niet met uh, wat federen denken, oh, als, uh, als dit weer gebeurt... dan zal ik wel verliezen. Is het zo volgens jullie dat uh, die finale heeft aangetoond... dat uh, het mannentennis op een nog hoger niveau te tillen is? Waar je veel al van de commentatoren hoorde... nou, dat niveau wat we nu halen, zo hard, zo mooi, zo snel... dat is bijna niet uh, vol te houden binnenkort... Heeft die finale niet nou, aangekomen ja, dat de, het toch nog weer iets hoger kan? De meter loopt ook elke keer weer een paar ja, honderd seconden ja, harder. Dat is, dus dat zal ja. met tennis ook het materiaal de was dit niet het moment dat we hebben gezien dat het nog ja, beter kan? dit moment wel. Maar ik kan goed zijn over twee, drie jaar weer zo'n wedstrijd. zeggen: Nou, dat was weer beter dan die wedstrijd. Uh, ja. dus, de sport blijft zich altijd ontwikkelen. Dat is het mooie. Er zijn, er zijn geen grenzen. En, uh, nee, het gaat uh, natuurlijk steeds meer omhoog. Dus je kan niet zeggen, dit was het eigenlijk. Steeds meer omhoog. Maar je komt steeds dichter bij, laten we zeggen, de limiet. Dus... Uh, de progressie die je maakt, het omhoog gaan, ja, het steeds wordt steeds kleiner. minder. Um, bij de vrouwen, Samantha Stoser, die won van Serena Williams. Was dat voor een van jullie nog een verrassing? Kijk even naar Jaap. Ja, ik was uh, buitengewoon verrast, maar ik vond het wel heel leuk. Het was uh, een klassiek voorbeeld van iemand die, uh, die meteen in de wedstrijd zit... en uh, de belangrijke punten scoort en op een gegeven moment gelooft dat ze kan winnen. Ja. En dan heeft ze ook nog de Australische mentaliteit... Ja, dan, uh, dan, uh, dan gaan ze erop en het Ik vond het mooi om te zien. En er gebeurde wat in die wedstrijd natuurlijk. Hè? Vanwege die schreeuw van ja. Serena Williams. Ik bedoel, je leg even ja. uit wat je bedoelt. Nou ja, zij schreeuwde en dat vond de scheidsrechter niet goed. Ik ken de regels niet precies. En gaf haar een strafpunt. Nou, ik vind, ik ze... moet even uitleggen dat ze, ze schreeuwde dat, omdat ze dacht dat ze het punt al had. Ja. Terwijl de bal nog haalbaar was. Ik weet niet ze en... of zoiets Weet ik veel wat. Maar goed, ze werd bestraft. En op een cruciaal moment... En toen is ze heel erg gaan protesteren. Dus dat is ook niet bevorderlijk om in, in, in je concentratie te blijven. Dan gaat Mark op. Lammers nu ja. zeggen dat ze daardoor uit de flow uh, <lacht> komen waarschijnlijk. Nou, ja. ja, flow of concentratie. Ja, focus, maar, focus. Maar, het is wel zo, ja maar Mark, ja. ik kan ja, ook andersom redeneren. Ja, ja. Stootser was in de flow, dus misschien deed ze dat wel om stootser uit de flow te halen. Ja, <lacht> tuurlijk, tuurlijk. Nou, dat... Het, het woord van de dag. Maar is voor Australië, uh, leuk dat er weer een tennisser uh, zo ja. hoog staat. In een sportmaan in het land. Uh, we hebben ook 16 miljoen uh, inwoners. Maar iets meer medailles dan wij, dat is wel heel knap altijd. Uh, echt, ja. een tof voor het land. Of, echt een topsportland. Australië, Maar, maar, maar, maar, maar wat, ik, wat ik heel interessant vind, Australië had altijd een beetje het imago ja. van heel sterk aan Olympische sporten. Maar zeg maar, de vrij grote professionele sporten, het voetbal, de Formule 1, het wielrennen... Uh, daar zaten ze niet zo in. Maar als je nu kijkt, tennis zijn ze terug. Uh, wielrennen, de eerste winnaar van de Tour de France. Formule 1 hebben ze, nu, hebben ze er nu eentje bij. Het voetbal begint ook steeds meer te komen. Dus je ziet dat het land eigenlijk... zowel op de, aan de professionele kant als de Olympische kant... zich door blijft ontwikkelen. Fascinerend om te zien. Want ze hebben in feite hetzelfde aantal... inwoners als Nederland. Ja, Echt, een mondiale macht. Last, nou, last nog van de afstanden. Ja, ja, wij kunnen allemaal ja. met elkaar trainen als we willen. Ja, nou, maar samen. goed, dat is van boven heel erg opgezet, met ja. in, goed opgezet met instituten. Wij hebben als politiek een. een, een top-10-ambitie, hmm. maar we stellen de middelen uh, uh, niet daarvoor beschikking. Ja, zij hebben het gewoon gedaan. Hmm. Zij hebben een doelstelling. Maar ik snap en dat... nog steeds niet dat wij dan niet naar zo'n land eens een keer kijken. Out of the box, denk Ga eens naar ja, land maar hoe, hoe, de land. wie is wij? Onze regering. Hoe doet ja, de regering nou, precies, in Australië? Die hebben precies. ook problemen. Hoe kan ja. het nou dat zij wel... Uh, alle hun kinderen fit zijn? Het obese-tasgehalte uh, in, in, in Australië is veel lager dan in Nederland. Hoe kan dat nou? Ja. Hoe kan dat nou dat zij dat wel lukken? Nou, Welke prioriteiten stellen zij om, dan? Omdat het zich geen in reet interesseert, sport in Nederland, in het algemeen bewegen. Hè? Ja. Want uh, ook daar heb je op ja, natuurlijk al ja. deze week ook aan schoolsport. Er wordt gewoon geen ja. en en we hebben het wel allemaal over slecht eten. Maar uh, ik heb onderzoek gezien dat onze kinderen nog maar vier keer die die bewegen vier keer minder dan wij vroeger twintig jaar geleden. En kun je zeggen vroeger vroeger? Nee, vier keer minder. Kun je, je voorstellen? We eten nou. allemaal hetzelfde, maar we bewegen nog maar vier keer minder. Nou, hoe willen we dan nog uh, verbranden? En ja, Australië vind ik een mooi voorbeeld. Daar zouden wij veel meer van kunnen leren. Ook vanuit de regering. Zouden we eens een keer moeten gaan kijken daar, hoe ja. zij dat doen. Hoe zij ook met Australië doen dat ze de topsport ook in het bedrijfsleven gebruiken. Het ontslagrecht is daar veel soepeler. Wie er goed is, komt naar boven. Wie niet goed is, gaat naar beneden. Het is voor het bedrijf veel beter. Nee, maar het is een consequentie van de top 10-ambitie die de regering zelf heeft opgesteld. Vanuit de regering? Ja, vanuit de regering. Ons is vanuit nee, de dus de vasten. Je zal, je ah. zal de breedte sport, die schoolsport waar je het net over hebt... dat zal je moeten ontwikkelen. Want dat, Je moet naar Australië kijken... Natuurlijk. Nee, ik heb al gedacht, wij staan nu nummer 1 op de FIFA-rang. Uh, mm. Grotere reclame kan je niet maken. 1 miljard mensen op deze aardbodem weten het. Wat zal economische zaken daarmee doen? Mm. Kan ik je nu al vertellen? Nul, nul, nul. Dokter Anders. Ton Boots heeft zojuist gesproken. We gaan het afronden. We hebben nog een kleine twee minuten. Ik wil even weten, Mark, wat ga jij uh, het weekend doen? Ik ga morgen kijken, pc Zit een zoontje. in het zoon zoon stadion? Ja. Open ja. ja, ik ga het ook uh, PSV Ajax kijken. Uh, kijk naar uit. Maar je zit in het stadion of kijk je op de tv? Nee, publiek? ik kijk thuis. Want ik ga, s avonds, uh, ga ik even een weekje naar Spanje toe. Kijk eens aan. Ja. Het is ja. je gegund. Tonboot? Ja. Ik ga iets ongewoons doen. Niet naar PSV Ajax kijken. <laughs> <laughs> Goed, dank jullie vriendelijk. Uh, luister nog even mee met de uitslagen zoals we die hebben uh, genoteerd in Duitsland met name vijf wedstrijden. Bayer Leverkusen tegen Keulen eindigt in 1-4. Haarsfout tegen Borussia Gladmacht 0-1... en Nuremberg Werder Bremen werd 1-1. Hoffenheim tegen Wolfsburg werd 3-1. Een doelpunt van Babel en een assist van Braafheid. En het BSC tegen FC Augsburg werd 2-2. In Engeland zes wedstrijden. Blackburn Rovers tegen Arsenal 4-3, maar liefst. Aston Villa tegen Newcastle United zit in de slotfase 1-1. Bolton Wonders tegen Norwich City werd 1-2. En Everton tegen, tegen Wigan Athletic 2-1. Ook die wedstrijd zit nog in de slotfase. Dan Wolverhampton Wonders tegen Queens Park Rangers. 0-3 en Swansea City tegen West Bromwich Albion 3-0. Allemaal wedstrijden die in de slotfase zitten. Goed, wij gaan er even uit. Ik zeg bij nadruk even. Want om 7 uur zijn we alsof er niks aan de hand is. Gewoon weer terug. Met uh, vier wedstrijden vanavond. FC Groningen, Excelsior. Vitesse, Rodierzee, VVV Venlo tegen Heerenveen. En Feyenoord De Graafschap. Verder uh, wat volleybal, het buitenlands voetbal. En natuurlijk de presentatie van Ronald Boots. Dat allemaal vanaf 7 uur. Dit was het voor nu wat betreft het sportforum. Dank nogmaals aan de gasten van vanmiddag. Jaap de Groot, Tom Boots en Mark Lammers. Dank jullie wel. Pettig weekend. En wat ons betreft dus over een uurtje dan met Ronald Boots. Dag. Sport op Radio 1. Zometeen om 7 uur de Eredivisie. VVV Heerenveen. En dan probeert hij het met links vanaf. Want... Groningen Excelsior. Oh, wat een mooie koop. Vitesse Roda. Oh, wat een mooi doelpunt. En Feyenoord de Graafstad. Nee, dat doet hij niet, want hij schiet op de paal. En West Langs de Lijn. Zometeen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.